Oh. Goedenavond avond Luisteraartjes. Uh, hier is Partje P Radio. De week 15. En uh, deze podcast uh, opname is van uh, zaterdag 16 april 2016. En uh, Luisteraartjes, we gaan uh, een uurtje uitzenden op uh, Partje P Radio. Ik ben DJ Jaap. En aan de andere kant... Hier zit Jokko. Jokko. Goedenavond Jokko. Uh, Goedenavond. Vanaf een uh, mistig en best wel... Ja, we zeggen koud. Nou, koud, nee. Niet echt koud. Maar wel een aardig frisse vind. Uh, waar het uh, een beetje geniezen heeft. Maar toch het grootste deel van de dag lekker weer is. geweest. Ja, ja, hier was heb het wel geregend vanmorgen. En het is ook niet echt dat je zegt te lekker warm, maar de kou, uh, maar het is te doen. Het is, uh, het is niet echt uh, meer dat je uh, rillend over straat gaat. <laughs> maar uh, ja, vanmiddag heb toch nog even de zon nog geschijnen, dus uh, dat maakt wel eens weer goed. Het was vandaag, was het uh, de dag van de platenzaak? Hè? Ja, dat en... klopt, ja. Ja, alle onafhankelijke platenwinkels zijn in het zonnetje gezet. Er nou was bij Paagman in Den Haag, aan de Frederik hendrik Lam. Er was onze vriend Kees van Kooten, die een LP heeft gesigneerd. Die maar eenmalig wordt uitgebracht, alleen vandaag. Dat is een dubbel LP met de beste van, van Kooten en de Wie. Met Simplicisch Verbond. En die is niet in de winkel te koop. Die was alleen vandaag verkrijgbaar bij Paagman. Voor één dag. En die signeerde die. En ook uh, ja, boeken ook natuurlijk. En uh, ja ik heb uh, wat van op uh, Twitter gezet. En als je de Twitter uh, wil lezen. zou ik ander nieuws op. Die ik niet op Facebook deel. Sommige dingen dan weer wel. Maar dat is um, Partje Peer. Partje Peer Radio is het. Ja. Dus het heet gewoon Partje Peer. Dus als je Partje Peer intypt. En je ziet een Peer. Partje Pair Radio erop dan is dat uh, de juiste Twitter die je uh, al het nieuws kan lezen dus um, oké okay. we hebben geen Facebook op uh, voor Partje Peer die is persoonlijk, maar Facebook pagina en Partje Peer um, Radio uh, zit dus puur alleen op Twitter dus als je alles wil lezen ga naar Partje Peer op Twitter, Partje PR Radio Okay. Over, uh, over, over Facebook gesproken even uh, vlug tussendoor. Ja. Uh, Facebook daar kon je altijd kiezen van uh, als je daar een bericht post, dan had je altijd de keuze van tekst, dus je kunt iets typen. Je kan een fotootje uploaden of je kan een filmpje uploaden. En de iPhone gebruikers hebben de nieuwe Facebook aan voor de Windows- en Android-gebruikers gaat het nog komen. En op de site moet het ook nog uh, geïnstalleerd worden voor de PC. Maar uh, ik weet ook niet of het daar eigenlijk wel komt voor de computer thuis. Maar voor de mo alle mobiele telefoons en alle systemen komt ook nu de optie van live video. Ja. Uh, en dat doen ze omdat de twee appjes Meerkat en Periscope ontzettend populair zijn oké okay. en, die, en die, die hebben ontiegelijk veel volgers ja en Facebook ziet dat natuurlijk als een markt en waarin ze vroeger natuurlijk gewoon een van de twee gekocht hadden en zich eigenlijk toegevoegd hadden, hebben ze daarvan gezegd van nou ja we kopiëren gewoon die techniek en we stoppen dat in ons eigen ding maar is dat ook bij Twitter dan of niet? Nee, dat, dat is bij gaan... oh. Twitter niet. Twitter heeft al Periscope. Periscope is van, is van Twitter. Okay. En je kan dus bijvoorbeeld... Nou, stel je voor bijvoorbeeld deze uitzending. Ja. Kun, je, kun Je dus live met video doen via okay. uh, Periscope. Periscope is, is eigendom van Twitter. Okay. En het appje kun je downloaden in... Alle de winkels bijbehoren bij het systeem wat je hebt. Mm. Bij de, in de iTunes of in de, de, de, de Google Play Store voor ja, als je Android Tech hebt. En misschien ook in de Windows Store als je een Windows telefoon hebt. Ja. En daarmee kun je dus live video de wereld inzetten. Nou, dat is wel leuk. Ja, ja ik, ik, zie, ik zie, ik heb zelf een, een periscope appje op mijn telefoon. En het is leuk, want ik zie heel veel live nieuwszenders. Uh, zeg maar, zie je dus, maar je, je kijkt dus in de studio mee, dus je, mm. ziet niet het, je ziet niet het beeld wat je op tv ziet. Mm. Je ziet bijvoorbeeld dat de weerman of weervrouw inderdaad voor een groen scherm staat. En je ziet dan dus niet uh, het weer, maar je <lacht> ziet het groen. Je ziet een beetje aan de zijkant, alsof je live aanwezig bent op de studio. Ja. En er zijn heel veel mensen die... Bepaalde hobby's hebben. Uh, laatst was iemand die was aan het, uh, aan het schilderen, die was een mooie schilderij aan het maken. En dan kon je live meekijken hoe dat ging en zo. Ja, dat uh, was leuk. Ja. Dat, is, uh, dat is hartstikke leuk. En uh, er zijn veel mensen die live muziek maken. Uh, gewoon mensen die thuis zitten met een gitaartje. Met, met wat dan ook, maar ook bands en ook in, in, in, in baardjes en kroegjes en maar ook op de radio's en dus een tv wordt er al behoorlijk veel gebruik van gemaakt. Dat, dus, uh, dat is dus nieuw aan wat nieuw is uh, op dit moment. Ja, hartstikke leuk man. Dus uh, ja. ja, zeker. Maar de, de, de, de, we zeiden net, platen. Zo, ja, zoveel platenwinkels zijn er niet meer hè? Nee, ja, we hebben in Den Haag uh, Zover ik weet ik weet er nog eentje bij de als je de stationsweg hebt in Den Haag als je zeg maar van het Hollandspoor afkomt, dan loop je helemaal rechtdoor. dan loop je helemaal door en door, door en door en op een gegeven moment kom je bij een brug. Voor die brug heb je aan de linkerkant ook nog een tweedehands winkeltje met LP's, eh, tweedehands, weliswaar. En dan, eh, ik weet niet gegaan hoe die heet, maar er zit er ook eentje in de Korte Houtstraat in Den Haag. Dat is vlakbij uh, de associatiesstraat van de kalfa -markt, Dat is tegenover het stadhuis. Er zit een winkeltje dat heet uh, Empire. Die verkoopt tweedehands LP's en cd's. En voor nieuwe cd's en platen kan je terecht bij Paagman. Daar zit er eentje in de stad. Uh, vlakbij de Tweede Kamer. En er zit er eentje op de uh, Frederik Hendriklaan. En... Uh, en die verkoopt ook bijna. Die hebben een ruime keuze trouwens. Nog meer dan in de stad waar Paagman ook zit. En uh, ja, de Mediamarkt die heeft ook nog uh, cd's en uh, lp's. Dan moet ik zeggen dat in de Haagse binnenstad meer keuze is. Bij de Mediamarkt dan in, in de Bouwgaard en Rijswijk. Maar dat zijn zo'n beetje de enige platenwinkels die ik uh, op dit moment weet. In de, in de directe omgeving zeg maar sinds kort zit er hier een, een een platenzaak, ik moet zeggen ik ben nog niet geweest dus ik weet niet exact, maar wat ik begrijp, he, begrijp is het een, een mengsel van van oude, oud-vinyl en, en, en nieuwe, nieuwe releases die uitkomen ja, okay. ja, ja. en uh, ik, ik, ik heb een artikel in de krant gelezen en daarin stond dat mensen van heinde en werk kwamen om daar platen te kopen ja. dus uh, ja, We is helemaal terug hè ja het, is, ja, het is terug. en uh, to Toevallig was er vrijdagavond een stukje op tv. En dat ging over Platenwinkel. En dat, dat, dat waren veel mensen aan het woord die aan het kopen waren in winkels en zo. Het is inderdaad terug. Het is ook een beetje terug omdat het hip is, zeg maar. Ja, ja. Er zijn ook heel veel mensen die gaan naar Platenwinkel ja. en die zoeken gewoon een, een, een mooie hoes uit om die thuis aan de buurt te houden. Want uh, ik hoop alleen dat het een blijvertje is, want als er zo'n hype is, dan is het meestal na een paar jaar weer afgelopen. Dat vind ik wel jammer. Ik hoop alleen dat het een blijvertje is. Want ik heb hier een heleboel cd's, iets van 800 stuks of zo. En uh, iets van uh, ruim 200 lp's. Maar uh, ja, de lp is natuurlijk vier keer zo groot als een cd. Dus ja, ik zit hier een beetje met de ruimte. Dan kan ik wel omhoog werken. Als ik zeg maar... Uh, maar, uh, ja, ik heb allemaal planken hier en als ik dat tot het plafond uh, zou uitbouwen, dan zou ik nog wel aardig wat LP's kwijt kunnen. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik, uh, ik heb toen uh, van Danny Vera nog een LP gekocht in december. Een, een nieuwe, een nieuwe persing. En uh, het was trouwens ook nog z'n een nieuwste LP. Um, ja, het volg, uh, ja Ik heb hem op de pof gekocht, hè, tenminste op de gok. Maar het is een hartstikke goede LP en ik wist nog niet eens dat het een Nederlandse zanger was. Hij heeft een beentje, en hij, hij, hij zit ook met dat sportprogramma op RTL7. Speelt hij vaak met dat sportprogramma met Johan Derksen en zo. En nog een paar van die gasten. En dan speelt hij dan ja, een soort huisorkest, zeg maar. En, maar hij is fantastisch, ik vind hem echt goed. En toevallig heb ik bij Bolcom een CD besteld, die heb ik uh, donderdag binnen gehad. Een verzamel CD van Stevie Wonder, ik had helemaal niks van hem. Ja, een, een singeltje geloof ik, ooit is gekocht. En ik hey, ik heb helemaal niks van, uh, van Stevie Wonder. Heb ik een verzamel CD besteld, de meest recente uit 2005. Nou, een geweldige CD. Al zijn grote hits staan erop. En uh, ja, ik vind hem. Uh, ik vind hem wel waarschijnlijk. Vroeger vond ik hem ook wel goed, maar het was niet goed genoeg voor mij om, nou, denk, om te kopen. Maar ik heb er in ieder geval geen spaard van. Ik vind het wel waarschijnlijk goede muziek. Ze is echt een geweldige artiest, eh, die Stevie Wonder. Dus ik denk, voordat hij dood gaat ga ik hem maar kopen. <lacht> ik hoop dat die man 100 wordt, hoor. Daar gaat het niet om. En toen dacht ik zelf een voor mezelf nakopen, maar voordat die straks ook de paard uitgaat, dan heb ik hem alvast binnen. <laughs> maar ze een geintje hoor, Maar zeg ik. Maar denk ja die ontbreekt in mijn collectie, ik denk, nee, die wil ik toch wel hebben. Want ik vind hem, ja, er zitten een paar liedjes bij die ik niet, niet zo vind, maar de meeste, zeg maar 99% vind ik wel leuk. Dus uh, ja... Ja, het, het is... Uh, het, het heeft wel iets. en uh, ik, ik moet zeggen dat... Uh, mijn vader heeft altijd een tijdje geleden... Had hij, uh, bij de Kringloopwinkel... Had hij een hele oude... oude uh, radio uh, gekocht. Bij de ja. Kringloop. Maar ja. die echt oud uh, 1945 of zo. Oh. Ja. Echt een heel, heel mooi ding om te zien. En, uh, maar hij deed het niet. Ah. Uh, dat, dat, dat risico heb ik natuurlijk vaak. Ja. En uh, nou heb ik toevallig... een uh, een collega op het werk, die uh, specialiseert zich daar, in die, dat is van hem een hobby en die heeft ooit een keer een uh, ont ontzettend grote partij met, met condensatoren en lampen en dergelijke op de kop getikt. Dus die, die, die, dan komen ze echt vanuit heel Europa gewoon bij hem om, om die oude apparaten weer aan het apparaat te krijgen, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. En hij, hij doet uh, ook uh, jukeboxen en zo, dat doet hij dan ook. Leuk, man. Maar die heeft hem dus voor mijn vader aan de praat aan de, uh, de ah, mooi. Ja. Maar na, dan kom je natuurlijk met zo'n oud apparaat kom je op het volgende probleem en dat is de frequenties. Ja. Want uh, dat apparaat heeft geen schaal voor AM en FM omdat het in 1945 40, werd daar niks, dan was dat er niet, werd er niet door uitgezonden. Nou, ik weet wel dat uh, de AM, of, ofwel de Middengolf, die, die, uh, die was er toch al, uh, voor de oorlog. Voor radio, uh, ja. laat, ik, laat ik het zo zeggen, uh, dit, dit apparaat is er trouwens een Philips. Uh, ja. uh, uh, uh, <coughs> laat ik het zo zeggen, deze radio is gewoon niet, niet uitgerust met... Uh, met een schaalverdeling mm. Er zitten ultra-korte golven, ultra-lange golven, allerlei yeah. apart, uh, aparte uh, nou, schaalverdelingen zitten erop zeg maar yeah. uh, Maar je kan er vrijwel nu in deze tijd niks meer mee ontvangen okay, als, je heel, yeah. als je heel veel uh, geluk hebt, s'avonds laat en je, je hangt er echt een heel lang snoer aan uh -huh. uh, dan kun je wat, wat Zeg maar wat, wat kleine zendetjes ontvangen uit Frankrijk oh. ja, en uit Duitsland en Engeland en zo. Want ik heb, uh, ja, ik heb nog. Uh, wij vroeger, toen ik nog in Scheveningen woonde, ook een buurman, dat was een, een schoenmaker. Die had nog een radio van ja, net na de oorlog of zo. Die had er twee zelfs: eentje voor boven op zijn werkplaats en eentje beneden in de woonkamer. Dat ding had ook allemaal korte golven erop, de lange golven zat erop. En AM zat erop. Alleen geen FM, want dat gebruikten ze toen nog niet. Dat kwam pas eind ja, jaren 50 geloof ik, eh, kwam dat pas. En eh, ja, daar kon je ook zo wat de hele wereld mee ontvangen. En dat eh, was ook een Philips. En eh, nou dat ding dat, dat werkte als een T-tje. En, eh, en, eh, ik had toch een collega van me die had ook een, zijn oude AM-radio. tenminste ook met korte golf en middengolf. En die kon zelfs die piratenzenders uit, uh, uit de Achterhoek ontvangen. Die draaiden dan van die hoenpapa muziek. Die kon je zelfs hier in Den Haag ontvangen. Terwijl normaal is het onmogelijk om ze hier te ontvangen. Er zat dus zat dan zo'n aardedraad dan. Die moest je dan ergens uh, aan een waterleidingbuis aansluiten. En een draad voor de AM uh, ontvangen. Zoals antenne. Zoals uh, jouw vader die dan heeft zo lange draad. Nou jongen, een ontvangst echt, dat was ongelooflijk wat een goede ontvangst dat ding had mooi is dat hè? ja, nou, ik heb hier nog een AM radio uit 1974 daar heb ik trouwens nog de allerlaatste uitzending van Veronica op, uh, op kunnen beluisteren en die doet het ook nog steeds dat ding is uh, ja, kijk, uh, ik heb hem 74, ja. ja, ruim 40 jaar oud is die, en dat doet het nog perfecto alleen ja, radio 5 zit er niet meer op helaas dus vandaar dat ik zo'n DAP radiootje heb gekocht. Mm -hmm. En uh, nou, er zitten meer zenders op pas op de FM en ik heb hem op mijn werk een keer gebruikt. Nou, fantastisch. Hij werkt perfect. Dus ik ga met dat dingetje in mijn oortje. Dan doe ik hem wel zo hard dat ik wel het verkeer om me heen kan horen. Uh, dus niet al te hard. Maar hij werkt perfect man. Echt perfect. En het staat wel in, op de advertentie uh, waar ik hem dan gekocht heb. Van Conrad. Dat hij 14 uur meegaat, maar in de praktijk is het 7 uur. Dus nou, dat is toch ook wel mooi. Want dat kleine radiootje wat ik heb, met die DAP, die gaat maar 4 uur mee. Dus ja, dat is wat minder, vind ik. En deze gaat 7 uur mee. En ik denk, nou ja, dat, bedoel, eh, dat is toch ook niet verkeerd. Ja, ja. En ik, ik, ik, ik, ik hoorde trouwens nog een, nog een, nog een tip van hem ook. Um, Philips heeft ooit een radio uitgebracht. Uh, ten eerste van de zoveel jaren bestaan. En um, die, die radio die is nooit uh, echt in de verkoop gekomen, maar die radio's die kwamen op de toonbank te staan van, van, van winkels. En uh, dat apparaat dat heet uh, de Philips lente, Lentelab. En uh, ja, dat is, dat is een replica. Mm -hmm. Van een oude Philips radio, zeg maar. Is dat zo'n rond apparaat? Zo uh... ik, uh, ik heb het zelf nog niet gezien, ik heb okay. er nog niet naar gezocht. Maar uh, ik, ik wel... het schijnt echt een gewild radiootje te zijn. Oké. Okay. En dat is een replica van een, uh, van, een, uh, ja, van een bestaand oud model, zeg maar. Het heet De Lenteland. Oké, okay, want ik weet wel, ze is de vroeger uh, van Philips. Dat viel dus zo heel ver in die tijd. Of het begin al een beetje. Was zo'n rond ding, dat uh, leek wel een luidspreker. Dat was gewoon een radio. Dat was een beetje uh, notenhouten iets. Maar dat we vroeger gebruikte nog hele luxe houtsoorten. En vandaar dat die dingen ook zo duur waren in die tijd waren ze best duur. Hè? En uh, als je zo'n rond ding, dat leek net een luids soort luidspreker, dat was gewoon een radio. En uh, een heel mooi ding was om te zien. Uh, en, uh, maar, en ik weet ook, de eerste radio's die hadden niet zeg maar uh, dat je een draaiknop had voor de frequenties en eentje voor hard en voor zacht. Dan moest je al twee knoppen draaien om een frequentie op te zoeken. En dan hoorde je dan een helemaal rare bijgeleid. En ineens hoorde je dan praten zo, of muziek. En dat was een hele heisa om een zender op te zoeken. In, in de begintijd, weet je. Dus uh, ja. Ik geloof dat de radio 100 jaar geleden is uitgevonden of zo. was dat niet eind uh, 19e eeuw, 18 zoveel, want het begon met morsen signen, hè? piep piep piep piep piep piep piep, <lacht> daar begon het eigenlijk mee, want ze hadden natuurlijk ja, eerst met die, met die drading, wat je wel in die western films ziet, met die morsen signen, en toen, uh, ja, toen de radio werd uitgevonden gebeurde dat dan draadloos. En de allereerste radioomroep is ooit begonnen in het koerhuis. Ik dacht in 1911 of zo. En dat was de Avro. De, of de voorloper van de Avro. Die is begonnen, dat was de eerste radiozender met programma's. Met radioprogramma's. En dat was vanuit het koerhuis in Scheveningen. Dus eigenlijk is de Avro de allereerste omroep ter wereld. Althans de voorloper daarvan. Dus en door die verzuiling kreeg je allerlei kreeg je de socialistische omroep. de VARA dus, de vereniging Arbeiders Radio Amateurs heette het in het begin, die was ook in het begin illegaal, die is eigenlijk uh, eerder begonnen met illegale uitzending dan Veronica, dat was in de jaren twintig zo nou die zijn toen gegeven moment le legaal geworden, uh, de NCV, KRO, hoe noem maar op, nou ja, de rest is history, dat weten we allemaal, en uh, ja, daar, daar begon het een beetje mee in Nederland. Dus, nou ja, en, en we zijn eigenlijk een beetje laat begonnen met commerciële radio en televisie. En ergens eind jaren tachtig begon dat. Dus Nederland liep onwijs achter daarmee. Ja, totdat die uh, bepaalde Europese wetten konden ze het er niet meer omheen, konden ze het niet meer verbieden. Dus, uh, ja, toen moesten ze het wel toestaan. Dus, Muziek Muziek, dat lijkt me echt een heel uitstekend idee En uh, ja hebben We hebben nog wat van, uh, even, kijken. van uh, even kijken hoor, dat was uh, Even kijken hoor, je moet even zien um, Cash of the Immorals uh, V2 uh, Of V2, zoals je het ook kan noemen een uh, butterfly T, Cash of the Immortals. V2. Oké. Okay. Hier komt hij dan. De van Driekeus. Ja, Driekeus, ga je gang. De kolom van Driekeus, dames en heren. Ja, uh, goeie, uh, Kouwina, met ben Driekeus en we uh, blijven in de koeienstal. Ik uh, ik wou doen, vandaag maar ook het is bij uh, jullie hebben of, uh, nee. gezien dat uh, als het volk nee zegt, dat dat voor de politiek toch niet helemaal duidelijk is. Dat ze dan toch weer denkt dat het ja is. Daarom zal ik u iets vertellen, vroeger, in mijn jeug. Weet je wat het was? Vroeger toen we in de Thuis waren, toen hadden we een grote koekjes En we lagen uh, bakkenpootjes in. En op de zondag kreeg ik de koffie. Oké, okay, een bakkerpootje. Maar let wel alleen op de zondag. Ja. En uh, als je dan door de week uh, liep de zoon, moeders van: Hé uh, nee, moeders, mag ik uh, bij mijn glaasje mag ik door een wie? Nee. En dan probeer hij later, probeer die nog een keer, hè. Dan deed hij zo voorzichtig dan liep hij richting de deksel en dan raakte hij trommel. En de moeder kegel zo aan en dan schrok hij. En dan deed hij gouden handjes weer terug, hè. En dan zei moeder, nee. En die kegel dan, dus dan, nou, dan deed hij dat gewoon niet meer. Dus toen was nee. Gewoon nee. Was nog gewoon nee. hè ja. Misschien heb je... Uh, Misschien heeft meneer Rutte en Pechtel een slechte kinderjurgen gehad, ik weet niet... Het, het lijkt niet van die dramatjes die alles mochten. Ja, ik denk het die ook wel, ja. Die mochten gewoon alles, natuurlijk, wel een paar maanden geld zat. Dus die kregen iedere dag het bakkenpoortje bij de Misschien nog dus, wel twee ook. Maar misschien moeten ze dan eens eventjes goed begrijpen, meneer. Maar ik zal het nog even één keer nog een voorbeeldje geven. Dusteren jullie goed, hier in Den Haag. Zouden we nog één keer hudelen, ja? Voorbeeldje. Die vader werkt had die kei en ja? En op de zondagmiddag, als de <tie> samenleving van de kerk vandaan kwam... ...dan kreeg hij altijd van die moeder een lekker borreltje. Ja? Dat wil je helemaal niet zeggen dat hij door de week... ...dat hij geen zin had in een lekker borreltje te avond. Tuurlijk dacht die man ook wel eens van... ...ik heb best wel zin in een lekker borreltje, nou, en daar gaat werk. Ja, uh, niet dan, dat is wel logisch. En dan ging hij naar moeders toe en dan zei hij, eh, moeders... Daar in de gang. Ik neem een lekker balletje vanavond en dan zijn moeders. Nee. En nee is ik nee. nee. Zo, daar was. het. Dank daar u wel, Graag gedaan, jongen. Nou, Jacco, wat vind je daarvan? Het laat mij uh, niks aan duidelijkheid dan. Ja, dat vind ik ook. Ja, maar weet je wat het is? Kijk, die Rutte, die is nog jonger als ik, hè? En ik geloof Pechtold ook jonger als ik is kijk ik ben ook opgevoed met nee is nee en ja is ja, ja. ja. en uh, ja onze ouders hebben nog uh, best wel een meegemaakt, de oorlog en uh, ook best wel een beetje armoede en zo. en uh, Rutte uh, uh, ja die uh, kijk die zijn van een andere generatie en, uh, en ik heb zo'n vermoeden dat ze niet kunnen hebben dat die mensen die Nederland hebben opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog dat die het goed hadden. Die hebben hard gewerkt, die hebben ook goed geld verdiend, de meeste mensen. En, en, die, en die kunnen niet verkroppen dat die een goede oude dag hebben. Dus jongens, sluiten maar die bejaarden te huizen en, Nou ja, die, die kunnen... Maar die mensen hebben er wel keihard kei voor gewerkt. Wat ga je krijgen? De volgende generatie, de generatie zeg maar, die nu zeg maar, nog jong is en die daar ook onder moet lijden... Die gaan over 30, 40 jaar weer wraak nemen op de volgende generatie van nou wij niks, jullie helemaal niks. Dus. Het is gewoon heel erg duidelijk laten zien dat, dat, dat ze gewoon in feite gewoon scheid hebben aan wat het volk zegt. Ja, dat het, hebben ze zeker. Dat hebben ze dus niet. Dan, en dat, dat was voor een hoop mensen, was dat al bekend en duidelijk. Maar nou weet iedereen weer even. Is iedereen weer even met de neus op de feiten gedrukt dat het zelfs een grote fuck zou zijn wat de bevolking wil? Ze doen lekker wat ze zelf willen. Ja. Nou, dat was ook de mentaliteit weleens. van toen, hè? de mentaliteit van de jeugd zeg maar, waar Rutte vandaan komt, die dacht toen al zo. Weet je? Want ik kan me nog herinneren toen ik uh, ja, 18, 19 was: dat de VVD heel populair was onder jongeren. Met de peilingen. En nou zie je de uitkomsten. Allemaal VVD stemmen en, ja. Uh, maar ja, ze zijn ook een beetje op hun retour. Nou, dat vond de partij van de arbeid blijft helemaal niks meer over. Want al die mensen die vroeger PvdA stemmen, die voelen zich allemaal ontgoocheld. En dat is ook zo. Die, die zien eindelijk, uh, die zijn uh, wat slimmer dan de liberalen. Die zien eindelijk in dat ze in de maning genomen zijn uh, de laatste twintig jaar. Klopt, inderdaad, helemaal. Dus, uh, maar dan, dan weten we weer aan toe zijn. Nou ja, in Duitsland gaan ze een komiek uitleveren aan, aan Turkije. Nee, is niet uitleveren hoor. Dat kan niet. <laughs> Duitsers leveren nooit onderdaan naar het buitenland. Kijk, wat Merkel is wel slim. Want kijk, ze heeft gezegd, dat laat ik aan de rechter over. En dat vind ik wel slim van hoor. Want de rechterlijke macht staat feitelijk boven de politiek want, en dat is maar goed ook want dan heb je ook geen politieke belangen nou, nou mag de rechter zeggen of die vervolgd kan worden, maar dan wordt hij in Duitsland gestraft, hij kan hij ook twee jaar krijgen of zo, of een geldboete maar het kan ook zo zijn, dat die rechter zegt van nou, het is satire en ja, hier in het westen hebben we hele andere regels als, als daar ja, in Turkije uh, en dat hij hem vrij spreekt het is natuurlijk, volgens mij gewoon een conflict met vrijheid van meningsuiting. dat denk ik ook maar aan de andere kant vind ik ook weer en ik hoor daar wel uh, uh, meer mensen over hoor. Dat oké, okay, tuurlijk je mag alles zeggen. Maar waarom zou je iemand nou een geiteneuker noemen. En een pedofiel. Terwijl die man helemaal niet verdacht wordt. Van seksuele misbruik of wat dan ook. Ja, en, tuurlijk, en dat, dat vind ik simpel, toch een klein beetje. Een beetje raar. Dat, dat, dat is natuurlijk ook wel zo. Misschien uh, je iets anders kan trekken bijzetten. Of dat nou speciaal moet. ja, nee. Kijk, ja. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat. Vrijheid van meningsuiting is onbegrensd. Want anders is het namelijk geen vrijheid meer. Ja, oké, okay, dat ben ik met je eens. Maar, ja, maar kijk, uh, weet je wat dus... het is? Kijk, in Turkije wordt natuurlijk ook de vrije pers mond gemaakt, hè? Abschuldig. Kijk, Abschuldig. Als, als ze daar nou hem op aanvallen, zeg ik prima, is goed. En natuurlijk mag ik kritiek op die man hebben. Maar uh, ze moeten geen dingen aanhalen wat helemaal niks met hem te maken heeft bijvoorbeeld uh, uh, vallen hem aan uh, op de punten waar hij in faalt zeg maar, weet je, Wel, qua vrijheid van meningsuiting, ja. maar uh, maar wat te roepen van Gaert en Neuker en view en hij eet uh, uh, weet ik veel waar uh, en nou, nou kwam er weer iemand van Pound hoe heet je die Annabel. Uh, die gaat het nog eens een keertje dikker dikke bovenop doen ik denk, ja jongens gaat het nou puur om het, uh, het kunnen kwetsen of gaat het nou echt om de echte problemen? Vraag ik me wel eens af. Lekker schoppen, schenen schoppen, wat ze vroeger links deed in de jaren 60 en 70. Dat doet nou uh, rechts in feite. Alleen ze, ze, ze maken het alleen maar nog bonter, vind ik. Ja, ze maken er een beetje een paard op. Hmm. Dus dan wordt het ook niet meer serieus genomen en straks mag je echt niks meer zeggen. Als het een beetje te ver door het raad, weet je. Maar ja, het is natuurlijk een. Uh, het is een glijdende, het glijdende schaal, is het natuurlijk, hè? Ehm. Mm. Uh, waar, waar, waar hou je dan, waar hou je dan dus, op? Hè? Er zijn bepaalde. Ik vind er moet een bepaalde grens zijn. Natuurlijk niet de vrijheid van meningsuiting is mijn liefde, daar gaat het niet om. Maar, bedoel, je, je, je kan geen dingen roepen wat er niks mee te maken heeft. Zeg maar iemand van pedofilie beschuldigen of, of ga je te neuken... Zelf dat het om hele andere dingen gaat. Weet je? je ja, wat dat heb je al bedoel. Dat vind ik doen. Als hm. iemand uh, bijvoorbeeld corrupt is, benadrukt met een grap dan dat. Ja, precies met BV's uh, ah, of kijk, wat dan nuiken. zeg maar wat. Heel, heel veel komiek of heel veel is ook vaak het kwetsen om het kwetsen. Ja, precies, dat bedoel ik. Zeg maar, het, gaat, hm. het gaat eigenlijk helemaal nergens over. Het is gewoon puur om uh, ja, lekker te kwetsen, want daar is die zijn. Lekker schijnen schoppen. Ja. Kijk, als het nou met een knipoog is... Weet je, kijk, je hebt net als met de Johan Dergse... En dat zeggen ze zelf ook... Je moet niet alles al serieus nemen. Weet je, dat begrijp ik allemaal. Weet je. En uh, ja, over, over Johan Dergse te hebben... Hij heeft natuurlijk wel een punt... dat het probleem dat speelt al twintig jaar... En uh, ja, ik heb wel eens meer verhalen gehoord... En nou wordt het een keertje uh, openbaar... Uh, zonder schaamte... Op televisie gebracht... En, uh, ...en iedereen valt ineens over hem heen, weet je? Het is, uh, het is waar, want ik, er zijn hier lokale clubs... ...die louter en alleen uit of Marokkanen of Turken bestaan... ...en het is altijd ellende met die clubs. Het is altijd ellende. En, en niet zozeer qua, dan heb ik het niet zozeer over geweld of zo, dat soort dingen. Dan heb ik het gewoon over niet opkomen dagen bij wedstrijden... Nou, ja, okay. de, dingen, ja. ...de dingen slecht voor elkaar hebben... Uh, geen respect hebben we voor scheids en een Want uh, scheids, uh, Johan Daaks nee, heeft natuurlijk ook niet gezegd dat ze allemaal, hij zegt ook, uh, uh, want als je goed uh, naar hem hebt geluisterd, hij schiet dus ze niet allemaal over, maar hij zegt bijna allemaal, want oh. ik heb ook gezien, en dat heb ik ook geplaatst op Twitter, uh, er was ook zo'n club die, die het wel goed deed, waar wel ouders bij betrokken waren met kantinedienst en noem maar op en, en meehelpen met dingen. Die zijn er ook en die heb ik ook geplaatst op mijn Twitter. En ik denk, ja, die moet ook natuurlijk uh, ook aan twee kanten het verhaal laten horen. Dat er ook oh. clubs zijn waar het wel uh, goed mee gaat, weet je. Oh, absoluut. Nou, ik ben het met uit, die jongen, die Jeroen of zo, die andere, die, uh, die had ook uh, iets te vertellen. En ik was het toch wel meer met hem eens, weet je? Die ja, ik weet niet meer schouder hoe die heette. Nee, nee, van de geil. Nee, die andere, die zeg maar is wat gematigd zeg maar in zijn tuin? Hoe heet die jongen nou? Oh, niet Hans Kraai Junior, ook niet. Nee, is geen voetballer. Het is wel iemand die ook over sport. Nee. Jeroen of zoiets. Nee, Hij heeft lang haar en een baard hebt die. Hugo Bos. Hugo Bos ja, Hugo Bos. Ik was er toch het meest met Hugo Bos eens, eerlijk gezegd. Ja. ja. Hij zat gematigd daar. En zo moet je het ook brengen. Je moet niet gelijk gaan schreeuwen en gelijk alles uh, weet je, uit de kast trekken om, om, om maar gelijk te krijgen. Je moet het verhaal een beetje van... Ja, een beetje niet. Je moet gewoon het verhaal van twee kanten laten horen. Laat die mensen zelf ook eens aan het horen, weet je. En dan vond ik het wel mooi dat, dat hij ook die discussie had met die uh, man die die belangen baart, toch van Marokkanen. Ik vind dat wel goed dat, dat ook die zijn verhaal kwijt kan. Dan kunnen mensen zelf beoordelen wat ze ervan vinden. En dat is democratie, want dan kan iedereen zijn zegje doen. En dan kunnen mensen zelf bepalen wat ze er zelf van vinden. Ja, kijk, je, je bepaalt zelf uh, van wat voor club je lid wordt. Ook dat. En, dat maar, en, en Rutte uh, heb ook, uh, ook een punt, want daar zei hij ook nog: van ja, als er bijvoorbeeld. Uh, ja, met voetballen en uh, zit er zo'n etabak tussen, dan dus schop je die eruit. En uh, ja, en dan kan je niet zeggen, oh, uh, we nemen geen Marokkaner aan, want, uh, bij zo'n club, want je, kijk, je moet iemand pas pakken als hij in de fout gaat. En als je nou toevallig eentje binnenkomt en die doet het goed en uh, die maakt nooit problemen, nou, wat is het probleem om zo'n iemand aan te nemen bij zo'n club? Wat dat betreft vind ik dat Rutte dan wel weer, eh, weer gelijk hebt, al, al heb hij bijna nooit gelijk. Maar op dit punt dacht ik, ja, waarom zou je iemand weigeren als hij nog niks gedaan hebt, Weet je, maar ik ben wel mee eens. Je moet het een beetje gemengd houden, weet je, zo'n voetbalclub. Van alles wat, weet je. Een beetje de weerspiegeling van de maatschappij, zeg maar. En dan eh, mensen die, eh, dan heb je niet dat de ene cultuur de ander overheerst. Doe van elke volksgroep twee spelers of zo, weet je. en uh, ja, dan, dan, dan heb je kans mensen die gaan er aan wennen, en ja, dat, dat het een beetje mensen leren ook, ook een beetje met andere culturen om te gaan. Ik denk dat dat, dat misschien de, de enige oplossing is, gewoon. Ja, misschien wel. Ja. Uh... Ze hebben, ik weet dat ze, ze hebben, um, hier hebben ze heel veel opgelost toen door bij de wedstrijden waarbij die clubs ook uh, speelden om daar nou, gewoon ook uh, die club scheidsrechten mee te laten komen, zeg maar. Want daar hebben ze wel respect voor. Ja, nou ja, dat kan ook. Want ik, ik, ik... ik uh, die, die bakkers of alles je gewoon bij de oren en uh, die schelden uh, de pens vol, zeg maar. Dat heeft meer indruk dan, uh, ja, dan iemand die daar zo'n sluitjes staat te blazen. Ja, en er zijn natuurlijk ook Nederlandse spelers die uh, door het lint gaan en dat uh, oh, gebeurt ja. ook. Ik bedoel, uh, ja. Dat heb ik ook wel eens gezien hoor. Dat er eentje, weet je nog dat er uh, zo'n schaatsrechter was die een kopstoot kreeg? Kun je dat nog herinneren, een tijdje toe? Ja. Ja, een paar jaar geleden was ook een blanke. Ja, daar hoor je niemand meer over, weet je. Dus nee, moet je... En, en, ja. er, zijn, er zijn hier in de buurt ook wel uh, blanke hè? blanke voetbalclub die een hele gewelddadige reputatie hebben. Ja, heeft. en daar hoor je niemand meer over. Kijk, dan vind ik, dan ben, ik vind dat moet je aan twee kanten laten horen, weet je. En laat ook die mensen zelf waar het over gaat aan het woord. Ja, dat Want wat vinden jullie ervan? Is weet je? Het niet doet. Kijk, het moet, het moet gewoon eerlijk. Uh, kijk, tuurlijk zijn er problemen. Dat geloof ik, tuurlijk. Oh, maar sorry. dat moet je samen oplossen. Op een goede manier dan, hè? Dus niet gelijk met straffen en dit. Nee, ga erover praten. Uh, probeer samen eruit te komen. Mm -hmm. Dat is mijn ja. enige manier, uh, lijkt mij. Zo oh, zou <coughs> ik. Ik. Uh, nou, dat is eigenlijk. Ja, dus, uh, heb je nog muziekje? Of je... Ja, ik heb nog wel muziek. Ga ik eens dus even kijken. En uh, ja, dat is uh, Rise of the Legend van Butterfly 2. <middels>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 toch nummer ah, Oké okay. Ja uh, Heb jij nog iets uh, iets, uh, <laughs> iets waar je van denkt van Hé, hey, dat wou ik nog even kwijt iets, Ja, ja. Um, Steek vooral. wal dat ik, dat ik het heel apart vind Dat uh, als, als je Als je foto's maakt En je Je teelt ze zeg maar dat ik vind ja. heel apart vind dat, dat uh, bijvoorbeeld je deelt ze via Twitter, ja. dat, dat sommigen altijd heel enthousiast reageren, okay. en anderen helemaal niet. Dat vind ik echt zo apart, want van de week hadden we een ochtends foto gemaakt en dat was meestal dan dat de zon opkwam, mooie kleuren en zo. Mm -hmm. En dan deel je zo'n foto met bijvoorbeeld uh, WNL, mm -hmm. hè, wat op Nederland uh, één of twee uitzendt, uh, ochtends voor altijd. Uh, die nieuwshow zeg maar, een soort van ontbijt. Uh, ja, ja. Ja, die nieuws ja, En weer en verkeer en zo. Mm -hmm. WNL vandaag, je hebt geloof ik ook WNL op zaterdag en WNL op zondag. En zo. Maar die reageren altijd heel leuk. Die zeggen: Dankjewel, en die delen de foto met hun kijkers en zo. Mm -hmm. En uh, dan krijg je hele goede responsen. op. als je bijvoorbeeld. een uh, Heb je dat ook foto... gedaan eigenlijk bij WNL, foto's sturen? Ja. En is en uh, geplaatst of niet? Oh, leuk man. En, uh, dat is de met je plan. naam erbij, ja, leuk. <laughs> en, uh, als je dan nou bijvoorbeeld. Uh, ik, ik had laatst echt een schitterende foto. Ook in de natuur in, uh, met een schaapskutte die, uh, die, die in eigendom is van Staatsbosbeheer. En ik had een hele, serie, een hele mooie serie foto's uh, gemaakt. En uh, nou, die had ik op diverse sites gepost. En uh, over nou, het algemeen positieve reacties op gehad. Uh, ja. Uh, vonden, mensen vonden het wel mooie foto's, nou, ik denk ik zal toch eens wat naar Staatsbosbeheer uh, sturen, zeg maar, echt 0,0 reactie, helemaal niks, mm. en dat is niet de eerste keer dat ik iets naar Staatsbosbeheer uh, bosbeheer stuur of natuurmonumenten met een foto die je gemaakt hebt, één van hun gebieden die bijzonder goed gelukt is, uh, ja, dat zijn toch dan. En, en, bedoel, zo hoef je bijvoorbeeld ook geen foto te sturen naar de Telegraaf of het AD of zo. Ik ga echt nul reacties. Ja, ja. En dat da, da, da valt mij op dat sommigen die zijn. Uh, er zijn wel meerdere die altijd gelijk heel positief reageren, van nou bedankt voor het sturen en uh, mm. we, kijken, we kijken wel of we er wat mee gaan doen, ja of nee, weet je wel? Oh. Dat was dan een, uh, maar uh, jij hebt ze er ook bij, die reageren totaal niet. Mm. En er, iets anders wat mij ook opvalt, wat, wat, ik, wat ik ook zo heel erg op pad vind, is dat uh, op Instagram, wat, aan een, aan een, ja, misschien is het meer een plaatjes-site dan aan een foto-site, Um, er zijn wel veel echt goede fotografen op Instagram te vinden, en um, je kan mooie foto's delen. Uh, dat, dat, al heb je de meest schitterende foto gemaakt, en dan ja, dacht je, het is van een mooie auto, heb je mm. of een, een roofvogel, of een vos, of een zwijn, of zo. Uh, oh, een foto van een paar nijgrippen, het uh, uh, trekt nog meer likes dan dat. Ja. Zou mensen echt zo oppervlakkig zijn? Dat je foto's van een paar simpele schoenen ge, een paar 10.0 keer gaat liken en een foto van een, bijvoorbeeld een schitterende uil, die, die had dan maar twaalf likes op. Ik zag echt een mooie foto van iemand anders. Een professionele fotograaf. Hele mooie uitlaag. Schitterende foto, echt mooi om te zien en zo. Nou, gelijk natuurlijk. En die, daarnaast zag ik wel even, van een of andere dom blondje foto. En die heeft dan duizenden likes. Terwijl die foto van die Haardelaar, die had er maar 200. Ja. Misschien ging het meer om dat mooie blondje dan, uh, dan om de foto. Dat ze denken, dat is zo'n lekker ding. Die zou ik ja. even liken. Ja, dat ken ik natuurlijk. <laughs> dom, dom, dom. Maar goed. Ik vind het zo, ik vind het zo jammer. Ja, zeker jammer. Is, ja. Is, het nou, is het nou dat mensen zo afstompen? Of wat is het nou? Ja, ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Maar... Uh, ik zou liever een mooie foto lijken dan, eh, dan een paar gimschoenen of zo, weet je? Ja. ja gimschoenen vind ik namelijk ja, zo. Uh, ja, die andere foto's zijn andere sites genoeg dus. Ja. Ja, ja is, uh, de laatste tijd is dat. We uh, zijn hier ook. De computervirus in de rond. Ja, ja, ja. En het is weer, uh, dus op het moment weer even hopeloos. Ook. Uh, ook uh, een, een, adver een, een virus dat zich voordeed als advertenties op populaire sites zoals de marktplaats. Ja. Uh, dat leek dan een soort van advertentie, maar als je er dan op klikte, op die advertentie dan inst installeerde die ransomware op je computer. Och en gooi je dan vervolgens je per se op de slot en kon je er zelf niet meer bij. Och jee. Ja, Je hebt ook van die uh, virussen, dan moet je betalen. En uh, als je dan niet betaalt, dan, ja, dan kan je niet meer in je computer komen. Ja, maar ja, geloof zo, maar ik. Dat is het ook niet. Ja, maar ik zou, weet je wel, het enige wat je zou kunnen doen is je computer helemaal gooien en alles opnieuw installeren. dan ben je er ook van af. Ja. Maar ja, het kan ook zo zijn dat het virus zo uh, slim is dat je hem zelfs niet eens kan leeghalen. Dat de, maar, maar daarom moet je ook gewoon, in ieder geval, sowieso, altijd een backup maken op, of, mm. op, op een CD-rommetje of ja, ja. Op een USB-stick of andere dingen. Mm. Of wat dan ook. Gewoon van de belangrijke dingen, documenten. Hè, tegenwoordig gaat zoveel met de PC, mm. belastingzaken, bankzaken. Dat je in ieder geval van de belangrijke dingen, dat je daar een backup van hebt. Of een aparte computer. Ja, je kunt natuurlijk en een backup maken. En, en een, één computer gebruiken voor echt belangrijke zaken, die je dan ja, dat... zeer zwaar be beveiligt. En de andere ja. kan je dan voor leuke dingen gebruiken, voor Facebook ja, daar, of weet ik ben, veel. Daar ben ik zelf een heel groot voorstander van. En dus, daar heb ik ook al heel lang over na zitten denken. Om je inderdaad gewoon, al was het maar een klein laptopje uh, of, een, of een tablet, kan natuurlijk ook nog. Uh, Android en and, uh, and Apple en uh, misschien, ja, nou, de Windows tablet niet zo, maar de Android en de, de, de iPhone of de, de Apple tablet zijn een stuk minder virusgevoelig. Ja. Daar, zijn, daar zijn een stuk minder, uh, minder virussen voor, uh, voor in de omloop. Ehm... Uh, dus ja, misschien wel gewoon een, een, een tablet en, uh, en dat je die daarvoor gebruikt, zeg maar. Ja. En uh, dat je verder uh, dat je er verder behalve en dan ja, het belangrijker zijn dat je daar verder gewoon uh, niet veel mee doet, uh, maar ja, ik bedoel, uh, je, meestal heb je toch koop je een tablet om mee op de bank te gaan zitten of op bed te gaan liggen en een beetje te surfen. Of uh, dingen zoals zo. Nou, uh, een beetje muziek te luisteren of zo. of podcasts of dat soort dingen. Ja. Dus om daar nou alleen ja voor wat te kopen ook, vind ik dan ook weer een beetje zonde van het geld ja, ja, ja dus, maar jij zei dat je hebt laatst een jas gekocht een de Eh ja, ik had uh, ja, wanneer was dat nou uh, dat was uh, ja, nog niet zo heel lang geleden, ik had zo'n groen uh, bomberjack uh, gekocht En uh, vroeger had ik er ook een in de jaren negentig, dat was de eerste die ik uitgekocht had. Ergens eind jaren negentig dat heb ik... Uh, en ik vind het, het zijn fijne jasjes. je hebt twee van die binnenzakken. Dan kan je aardig wat kwijt en aan de buitenkant zitten dan twee zakken. En uh, ik heb dan nog een zwarte heb ik, die heb ik al, al een jaar of vier, vijf. Die heb ik ook vaak aan. En dan heb ik nog eentje met, uh, met camouflage kleuren en die heb ik uh, sinds 2011 niet meer gedragen uh, omdat dat, ja, bepaalde mensen scheef naar je kijken weet je wel ook gewoon een kale kop en met zo'n uh, camouflagejack. Dus, dus, ik heb wel eens uh, gaan wat mensen scheef kijken zo en die heb ik sinds 2011 ik heb hem nog wel maar ik heb hem sindsdien niet meer gedragen en uh, ja, toen uh, had ik zo'n uh, taartje terug, niet zo heel lang geleden. En ik denk: Kom, ik ga weer zo'n groene kopen erbij, weet je wel. Dan kan ik in één keer draak die zwarte en dan weer eens uh, die groene. Een beetje afwisselen. Ja, soms draag ik nooit bomberjacks. Want dat vind ik dan weer te warm, weet je wel. En toen uh, heb ik zo'n dun jackie gekocht, is dus een soort windjackie. En uh, die heb ik toen bij Sena gekocht. En die heb ik toch zo massaal. die heb ik vorig jaar gekocht, ja, 2015. En uh, ik denk, ja, leuk ding. En er was nog een de aanbieding ook. Denk, wow. En alle leren jasjes en jackies die ik heb, die heb ik allemaal bij V&D uitgekocht, hè. Oh. Ja, allemaal uh, in de aanbieding ook. Ik had een, uh, zo, een jackie, die heb ik al zeker vanaf 1999 toch. Ik heb hem zelfs een keer laten repareren. Die heb ik nog, van leer. Voor 100 euro. Nou, toen was het gulden, geloof ik. En toen had ik een Colbert gekocht. Die was ook afgeprijsd. Jaren later, een leren Colbert. Voor 99 euro. En uh, toen, toen zag ik weer een groot twee of drie jaar geleden een bruine leren jack Ook voor 99 euro. Ook bij en Reesman. Die heb ik ook nog. Weet je wat het is? Het gaat lekker lang mee, weet je. Het is lekker warm. En uh, ja, ik vind het gewoon mooi leren jassen, weet je, leren jas. Dus uh, twee leren jacks en één leren Cobar heb ik dus wel me nou een leren broek onder te dragen, Dat uh, ja, dan wil je net zo'n. Uh, ja, dan gaat dan weer. Kijk, of je moet een leren broek dragen met een spijkerjasje, Maar dan word je gelijk zo. Uh, ook zo bekeken, weet je, van mijn uh, een apart figuur of zo, of je bent een gay, of je bent dit, of je bent dat, of het gelijk uh, nou heb ik er toch schaait aan, maar ik vind het leren broek ook wel kicken, maar om nou helemaal niet leren uh, ja, ik weet niet wat voor reacties dat op straat uh, kijk, ik kan er wel scheit aan hebben, was iedereen je heel raar aan kijk, net als met die bomberjack met die camouflage kleuren dan hoeft het voor mij niet zo, weet je wel oh? dus, <laughs> uh, weet je wat wel grappig is? Ja. Er was ooit een tijd dat, uh, dat er een bepaalde leren jas van Diesel heel erg in de. Diesel, ja, bekend merk, die, ja. Die, die was heel erg populair. Het was gewoon een zwarte leren jas. Ja. En daar stond achterop stond een groot rond embleem met een indiana -af. Mm -hmm. En die zag je overal, zag je die? Zei, nou, en jassen waren hartstikke duur. Maar ja, ja. toen in de, de gulden tijdpark waren die over de 200 gulden. Ja. Zeg maar. En die overal, die werden in Turkije heel, heel, heel erg nagemaakt. Oh. En daar kon je snel voor prikken. Het grappige is, nou, dat, dat Diesel zelf die jas nooit heeft uitgebracht. Okay. Dus er waren mensen die zeiden tegen andere mensen zeiden: van ja, maar dat, dat, is, een, dat, dat is een nepjas en de mijne is de echte. Ah. Dus dat, dat is het grappige. Dan. Dat was dus allemaal nep dus. Dat <laughs> is dus allemaal. Dat het is, het is, het, het is gewoon één iemand. Een producent van leren jassen, die heb ik hier gedacht van, hé, hey, dat is grappig. Dat, dat, ik, ik ga eens wat van die jassen maken met dat logo achterop. Nou, ik zou je vertellen, ja. daar is een zaak, ergens ik dacht ergens in het Westland. Uh, ik weet even niet meer precies uh, ja, welke stad dat was. Want ja, het Westland is tegenwoordig één gemeente, hè? zoals Naaldwijk, een Wateringen, Monster, dat is allemaal een geworden, van de gemeente Westland en dan zit een zaakje, ik weet het niet zeker maar ik dacht, ja, het kan Naaldwijk zijn maar dat weet ik niet zeker er is ook een, een zaak die verkoopt leren kleding maar ook nepleer en dat is de helft goedkoper dan leer en die, maken, die gaan dan uh, alle winkels af en dan kijken ze van bepaalde ontwerpen bestaande ontwerpen uit van echt leer broeken of jassen of wat dan ook en dan gaan, uh, hebben ze ergens in Azië een fabriekje en dan geven ze die opdracht om dat in uh, nepleer na te maken. En dat verkopen ze dan ook. Dus uh, als je denkt, nou 400 euro voor een jas vind ik toch een beetje duur. Kan je die daar voor 200 kopen. maar dan van nepleer. Ja. En, uh, en, en je ziet bijna geen verschil. Alleen met leer ruik je dat dan. Als je even zo ruikt. En, en, en ja, vaak voel je het ook wel hoor. Maar als je het ziet, zou je bijna denken dat het echt leer is. Ja. En het scheelt de helft van, van het geld ongeveer. En het vaak, uh, is uh, ja, het is teflon of zo, ken dat? Teflon. Ja, kan. En uh, ja, dus. Uh, en het is best wel stevig spul hoor. Dus. Uh, oh, maar als je er naar kijkt, dan zie je bijna geen verschil. Alleen als uh, je ja, uh, uh, het... Je raakt natuurlijk of iets leer is of niet. Dus nou, nepleer leer heb ik, uh, ja, heb ik niet, niet zoveel mee. Ik bedoel. Uh, en het moet, ja, een beetje leer beschermt goed, het is stevig, het, het, het gaat jaren mee, alleen je moet het wel af en toe heel dun met leervet insmeren. En er goed in laten trekken en uitpoetsen. En dan eh, blijft het lekker soepel en droogt het ook niet uit. Dus dat is het voordeel met leer. Nou, ja, dat was het wel voor vandaag. Toch? Ja, oké, okay, dan gaan we afsluiten met weer een liedje van. Eh, van dingen weet je <laughs> En dat nummer uh, we gaan afsluiten. Bedankt Jacco uh, uh, uh, uh, voor uh, de medewerking. En ook uh, drie bedankt. En we gaan zo afsluiten, bedankt Jacco. Dit was de uh, uitzending van week 15, 16 uh, week 15, zaterdag 16 April 2016, Patje Per, radio, Patje Per, radio, Twitter, Patje Per. En uh, nou ja, dat kun je alles uh, vinden over uh, Patje Per radio. Jacco bedankt, Riekers bedankt, en luisteraars jullie ook bedankt. En uh, jullie kunnen het terugvinden op Twitter, uh, Patje Per. En uh, dan kun je deze uitzending uh, zo vaak uh, luisteren wanneer je wil. Dus mensen bedankt voor het luisteren en tot volgende keer. Bye bye.